Zes uur. Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het kabinet komt vrijdag met nieuwe coronamaatregelen. Die gaan alleen gelden in regio's met veel besmettingen. Vrijdag geven premier Rutte en minister De Jonge weer een persconferentie. Details zijn nog niet bekend, maar het gaat mogelijk om de regio's rond de vier grote steden: Leiden en Haarlem. En er wordt speciaal gekeken naar studenten, omdat in die groep veel besmettingen zijn. De VVD ziet niets in het plan van linkse oppositiepartijen om de verhuurdersheffing voor woningcorporaties fors te verlagen. Dat bleek tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer. Fractieleider Dijkhoff zegt dat de corporaties bij een lagere heffing niet meer woningen gaan bouwen, zoals de linkse partijen hopen, omdat ze dat volgens hem ook niet deden voordat de heffing werd ingevoerd. Negen Nederlandse abortusklinieken willen een landelijk verbod op demonstraties in de buurt van de klinieken. Ze verwijzen naar Arnhem, waar burgemeester Marcouch gisteren al zo'n verbod instelde voor betogers en volderaars. Marcouch wil zo'n eind maken aan hinderlijk en intimiderend gedrag tegenover vrouwen die naar zo'n kliniek toe gaan. De landelijke intocht van Sinterklaas gaat dit jaar door, maar vanwege het coronavirus mag er geen publiek bij zijn. Het blijft dan ook geheim waar Sinterklaas op 14 november het land binnenkomt, zegt de NTR. Primoz Roglic heeft de gele trui na vandaag iets steviger om de schouders hangen. In de koninginnenrit in de Tour de France wist hij 17 seconden uit te lopen op de nummer 2 in het klassement Bogachar. De loodzware etappe werd gewonnen door de Spanjaard Miguel Lopez voor Roglic. Tom Dumoulin kwam als tiende binnen. Het weer. Vanuit het noorden trekt koelere lucht het land binnen, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Morgen in het hele land vol op zon, maar iets minder warm dan vandaag. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er is heel veel verdraging bij de afsluitdijk op de A7 aan de Noord-Hollandse kant. Tussen Den Oever en Kornwerderzand is de verdraging een half uur. De rechte rijstrook is dicht. En op de A10-ring van Amsterdam bij knooppunt Amstel is een ongeluk gebeurd. Er zijn nu zelfs twee rijstroken dicht. Vanaf knooppunt Watergraafsmeer is de verdraging een kwartier.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 Bus stops running up the stairs Gonna meet you on the rooftop But at night It's a different world Go on, I'll find the girl Come on, come on, it's dance for night, despite the heat It be alright And baby, don't you know it's a The Het is dus.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 Linda, tua boca linda. essa boca linda. Papito, adelante de mis ojos, een bomba provocante. Esa boca linda, een piscara, broma caliente. Sabe que mi papito, adelante de mis ojos, een bomba provocante. Esa boca linda, tua boca linda, esa boca linda, een bomba provocante. Esa boca linda, tu boca linda, esa boca linda.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 Pas één keer ontmoet en toen heb je mij misschien Niet eens gezien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 Yes, baby yep you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 Que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía, yeah, dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía, yeah, yeah, yeah, yeah, be veillos y fan de tu caminar, te doy todo lo mío hasta mi respirar.